Jobboot met het NOS-journaal. De zoektocht in Panama naar de vermiste Chris Kremers en Isanne Froon... gaat nog zeker drie dagen door. Dat zegt een woordvoerder van de politie in Utrecht... die contact heeft met de autoriteiten in Panama. Het zoeken naar de twee vrouwen is in een stroomversnelling geraakt... naar de vondst van schoenen en botresten in de jungle van Panama. DNA-onderzoek moet uitwijzen of de botresten van de vermiste vrouwen zijn. Daarvan wordt de uitslag niet eerder dan dinsdag verwacht... Al denkt een Nederlandse DNA-expert dat het nog zeker twee weken zal duren voordat er duidelijkheid is. De Verenigde Staten verplaatsen een deel van het ambassadepersoneel in de Keniaanse hoofdstad Nairobi naar andere Afrikaanse landen. Dat gebeurt vanwege de terreuraanslagen eerder deze week in de kustplaats met Peter Ketoni. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu, zie het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 heb je het voetbal aanstaan, dat kan zomaar een... tijdens de wedstrijd Zwitserland-Frankrijk. Natuurlijk houden we, hierbij zie je het ook, de scores nou letten in de gaten. En ja, je kunt gewoon het commentaar uitzetten, want dat is toch meestal niet zo gezellig. En ja, die lekkere muziek. je hebt er twee weken moeten missen. Dus we knallen vanavond keihard weer door de eter op de 106.9. Misschien ben je lekker een hapje aan het eten. Dat kan natuurlijk ook tijdens Zandvoort Culinair op het Gasthuisplein. En ja, als je dan in die keuken staat te zwoegen, dan denk je van, nou, laten we eens eventjes het dak te gaan afblazen. Nou, dat gaan we de komende twee uur zeker doen hier op jouw CFM. En ja, waar gaan we dat allemaal mee doen? Nou, ik heb de nodige mailtjes binnengekregen. En ja, ik zie hier over Extreme Outdoor. Rituals gaat niet door vanwege een faillissement. Ik zie een feestje Funkadelic komen. Ik zeg, dit programma is tot de nok toe volgeramd. En ja, sta je te koken... Ik zei het al... Dan gaan we gewoon even het dak eraf blazen. En met welke plaat kunnen we dat beter doen... Als met de nieuwe plaat van... Funkin' Matt. Race the roof. Hij is nog niet uit. En ja, dat is nou precies waarom jij naar je te luisteren. Hij komt binnenkort uit op het label What The Ones to Watch. Een sublabel van Mixmash. En ik zeg je... Hier in de studio... ...gaat het volume wat hoger. Kortom, we raise the roof. Fuck'n met nou! Op jouw CFM...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 zonder feestje voorbij gaan. En Dario Nunes die weet wel een feestje te bouwen hoor. Met Push the Feeling On. welbekende oude track. En ervoor brand nieuw Funkin' Mad met Race the Roof. En ja, ook hete nieuwtjes hier in de studio. Want Funkadelic. Een heel gezellig feestje. Wat morgen plaatsvindt. In de cent in Amsterdam. En natuurlijk heb jij al kaarten. En ik heb hier... De line-up. Ja, de deuren gaan al om tien uur zaterdag open... En de show start om stipt 1 uur. Dus zorg ervoor dat je op tijd binnen bent. Vanaf tien uur vind je... Nene Daziel. Om half twaalf is het de buurt. De beurt aan niemand minder dan de one and only... DJ Roog. Ja, dan om 1 uur... Vinden we daar... Gregor Salto himself... Om twee uur is het de beurt aan Don Diablo. Hij draait door tot aan drie uur. En dan is het de beurt voor de Village Brothers. Van vier tot vijf vinden we Benny Rodriguez. En ja, dat laatste uurtje van vijf tot zes. Dat is nog even geheim. Oeh. Wie zal daar komen? Ik weet het niet. Dus ik hoop dat jij erbij bent. En het mee gaat maken. Het wordt allemaal gehoost door MC Dirty B. Ja, de voorverkooptickets. Ze zijn heel snel gegaan. En mocht je ze nog niet hebben... kijk dan nog even of ze te bewachten zijn... via de site van Ticketscript. De birthday tickets... à 10 euro, die zijn al lang uitverkocht. De pre-sale tickets... van 17,5 euro. Ze waren, zover ik weet, nog beschikbaar. De lady tickets... oftewel 30 euro... voor twee dames. Die zijn bijna uitverkocht... op dit moment. En de group tickets... 65 euro geldig voor vijf personen. Zijn ook bijna uitverkocht. Dus, wil je erbij zijn? Wees er snel bij. Ja, de dresscode, er worden veel vragen gesteld over de dresscode Funky. Met Funky wordt er bedoeld kleurrijk, trendy, creatief, eigen stijl, et Maar het belangrijkste is dat je vooral jezelf blijft. Ja, dus allemaal in de cent... En de minimale leeftijd, nog even belangrijk, is 18 jaar. En er kan om legitimatie gevraagd worden, dat, dat lijkt me logisch. Wil je nog even wat meer informatie of alvast een hele leuke Funkadelic special horen? Via de Soundcloud van Funkadelic. Ga dan naar de site www.funkadelicevents.nl. Tot zover dit nieuwtje. En ja, ik zei net al, de naam Gregor Salto, die komt draaien. En wij zijn hier bij het altijd heel gecharmeerd van leuke mashups. Nou, dit is er zo één. Je neemt Toys van Gregor Salto. En ja, Clean Bandit. Die ken je ook nog wel. En wat krijg je dan? Deze spetterende, knallende mix Toys Clean Bandit. Dit is Sea-it. Tot aan 11 uur met straks Ja, hij... Hij gaat het echt doen. To one and only. DJ, Dion Sydney. Vanavond om 10 uur. Met een dampende set. Maar nu eerst. Toys clean bandit. Gilmar Net uh, meet, Futuring Jess Klin, toys clean, bandit. En ja, het dag gaat er ook af in Brazilië, want daar staat het inmiddels 0-2, dus in het voordeel van Frankrijk. Dus je kunt je geluid van je televisie met het voetbal gewoon lekker uitlaten en gewoon lekker blijven luisteren naar See It. Want wat hebben we voor je klaarstaan? Midden Avenue, don't call me baby. 2014, dit is See It, tot dan 11 uur. strang strang strang strang strang strang strang strang strang strang strang strang strang strang strang stun, strang strang strang strang strang strang strang strang strang strang strang Tommy, baby, hierop zie je het op jouw CFM Zandvoort. En dan is het weer tijd voor een lekker nieuwtje. Waarschijnlijk heb je al kaarten voor het feestje Baco and Bitches. Want deze staan samen met Van Dijkbaar toe. 22 juni, oftewel aankomende zondag, in Beach Club vroeger in Bloemendaal. Ja, na de legendarische editie van Baco and Bitches in de Maasilo werd er gelijk gekeken naar een vervolg... Op de nieuwste en gekste sensatie in Uitgangsland. Het was al snel duidelijk. Ijskoude bako's en hete bitches horen op het strand. Ja, uiteraard is Beach Club vroeger in Bloemendaal dan de beste locatie die er bestaat. De Darkraver en de Outsiders brachten heel wat teweeg. toen ze tijdens het Amsterdam Dance Event Bako en Bitches lanceerden. in de Amsterdamse Van Dijkbar. Het was haast vanzelfsprekend dat ze samen met deze spraakmakende club. dan één zouden slaan en een grote editie gingen geven. En ja, dit wezen is dan nu ook een feit. 22 juni strijkt het hele circus dus neer in Bloemendaal. en kun je een dag verwachten die je lang bij zal blijven. Denk aan zonnebrillen, hoedjes, boa's, slingers, litersdrank en bikinis. Al dan niet met inhoud. Ja, ze zullen in willekeurige volgorde door iedereen gedragen, gedronken of gebruikt worden. Ja, in de Bakel en Bitches area zullen naast Dark Raver en Outsiders nog een aantal supernamen staan... Wat denk je van de Godfather of Hardstyle, Mr. Luna? De heetste DJ van Nederland, Lady B. De Haarlemse kundedieren en de man die de wereld aan het veroveren is, Ziggy. Ruben Vitalis gaat ook een vastgezicht worden bij, de, bij het Bakel Bitches Circus. Dus ook die waait langs voor een knotsgekke set. Ja, uiteraard zit er ook weer een gekke live act tussen. En dat zijn niet minder dan Teaspoon. Deze formatie had een aantal monsterits in de 90s en Sex on the Beach is daar toch wel bekend van. En ja, laten we eerlijk zijn, dit is ook wel een hele toepasselijke titel bij dit feest. Ja, beide van Dijkbar area zullen veel vaste gezichten van de zaak hun opwachting maken. Dat het een gekhuis huis wordt kan niet anders met name als Tony Star, Jeroen Post, DJ Maurice en Robin Lowe. Booksheer en Iceman gaan de avond aan elkaar kletsen en ook dat zijn geen onbekenden. En ja, en zoals iedereen die op Baco en Bitches is geweest al weet, zal het niet bij deze line-up blijven en kun je de meest gekke en onverwachte dingen gaan meemaken. Ja, de kaarten zijn al volop in de verkoop en kosten slechts 14,95 via www.bacobitches.com en bij alle Primera-winkels in Nederland. Dus ook hier gewoon in de Halterstraat in Zandvoort. Nou, tot zover dit nieuwtje. En wat denk je van deze hele fijne promo? Binnenkort pas uit op het label Taste Maker. Maar wij hebben nu al, en dat is altijd fijn, de treknaam: Anejo. Anejo, Hoe je het uitspreekt, dat maakt niet uit. De artiest is Crafty cool. En hou deze jongen in de gaten. Deze gaat groot worden en wij hebben hier al. Dit is hier. De zomer van ZFM. ZFM's antwoord. ZFM's antwoord. FM. The FM Zandvoort. 106.9 FM. The FM. is dat toch een fijne plaat. De nieuwe van Klankcouricelle-netwerk. En ja, dan moeten we toch iets van hard. We hebben slecht nieuws hier bij Seert. Wat zeg je, slecht nieuws? Ja, ook dat gebeurt hier wel eens bij Seert. Tenminste, als je voor Zwitserland bent. Want inmiddels staat Frankrijk uh, voor met 3-0. En ja, dan hebben we nog weer slecht nieuws... Want er gaat een feestje niet door. Het feestje Rituals gaat niet door. Dit door het faillissement van Little Buddha. Ja, een mededeling van de organisatie. Tot onze grote spijt moeten wij u meedelen dat Little Buddha failliet is. Naar onze mening zou de eerste editie van Rituals zonder problemen van de grond moeten komen. Door het faillissement van Little Buddha hebben zij onvoldoende tijd om te zoeken naar een nieuwe vervangende locatie waarbij het maximale rendement uh, kan worden behaald. Dit houdt in dat Rituals, dat 28 juni 2014 plaats zou vinden in Little Boeddha... wegens bovengenoemde omstandigheden helaas niet doorgaat. Het team is inmiddels druk bezig met het vaststellen van een nieuwe datum... en het zoeken naar een nieuwe locatie. En ja, zij hopen hier op zeer korte termijn uitsluitsel over te geven. Nou, tot, zeer, tot dit uh, slechte nieuws... Zal ik Zal maar zeggen, dat maken we gewoon een mooi einde van. Dan gaan we verder met het goede nieuws. We hebben hier de nieuwe Gregor Salto. Samen met MC Spider gaat hij lekker rommelen. Oftewel, de nieuwste track is Rumble. En dan had ik al nog meer goed nieuws verteld... om het even naar het positieve weer over te halen. Hij staat zo klaar met een daverende set... En over wie hebben we dan? Dan hebben we het over niemand minder dan de one and only DJ Dion Sydney. Straks na tiene, een uur lang in de mix. the jungle. in de jungle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 Ja, herhaal het nog maar eens eventjes. Oh, wat lekker. En wat lekker dat wij hem hier al bij Ziet hebben. Hij komt. Pas over een tijdje uit. Maar wij knallen hem gewoon hier door de eten op de 106.9. Of natuurlijk via de Kabel op de 104.5. Of wie weet. Kijk je wel. Via onze livestream. En ja, heb je onze studio al een keer gezien? Nou, dat kan ook via het internet. www.cfmsanvoort.nl En daar staan alle links op. Zullen we doen? Zullen we gewoon nog even een nieuwtje er doorheen kanalen? Extreme Outdoor. Ja, dat zijn spectaculaire shows. Indrukwekkende stage designs. Techno en... Ja, wat nog meer? We, ze kunnen verwachten. Netski, Afrojack, Fred LeGrand, Dylan Francis... Tommy Trash, Oliver Koletski en Tommy Kornuit. Ja, dit zijn de namen. Extreme Outdoor. Ja, wereldsterren. Kortom... Er komt heel veel meer er nog aan. Op verder verzoek komt de techno terug op extreme outdoor. En ja, de organisatie pakt me meteen goed uit. De Detroitse techno-tovenaar Jeff Mills zal een extra lange DJ-set voor zijn rekening nemen. Maar ook grootmeesters Ben Simpson en Len Fekie zullen hun kunsten vertonen in de techno-area. Ja, Extreme Outdoor is een van de eerste outdoor-dancefestivals ter wereld. Maar dat wist je natuurlijk al. Ja, 19 jaar geleden verzamelden een paar duizend dansliefhebbers rondom het hartvormige recreatiestand van AquaBest. En ja, wat ze gemeen hadden was een passie en liefde voor destijds nieuwe muzie muziekgenre. En liefde om dat samen te vieren. Nu 19 jaar later is die liefde er nog steeds. En daar staat Extreme sinds jaar en dag immers onbekend. De 19e editie van Extreme Outdoor vindt op 12 juli aanstaande plaats aan het recreatiestrand Aquabest bij Eindhoven. Tickets zijn er al vanaf 49 euro en zijn te verkrijgen via Seedance. Tot zover de nieuwsje. En dan hebben we waarschijnlijk nog één plaatje tot het nieuwste en weer van 10 uur. En wat hebben we daarvoor klaarstaan? Nou, daar staat aqua drop en Big Fish met Kyle Like Me in de WIWEG remix. En ik denk dat dat een hele mooie opwarmer is voor de one and only DJ C oh, Dion ons is. Ja, ik, ik schrik ervan als hij hier de studio binnenkomt hoor. Echt een rugtas vol met platen. Dan heeft hij nog aan de andere zijde heeft hij een tas met allemaal cd's. En als een echte ja, heeft hij zo'n hele band met allemaal USB-sticks. Wat dat gaat beloven. Nou, dan moet je gewoon lekker blijven luisteren. Want hij staat er zo klaar voor. Nu eerst. Kyle Like Me op jouw CFM.